Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote brand in New York zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen... ...onder wie 9 kinderen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Het vuur in een groot appartementengebouw in het stadsteel De Bronx... ...werd bestreden door zeker 200 brandweermensen. De autoriteiten in New York verwachten dat de dodental verder oploopt. De brand wordt een van de ergste genoemd in de recente geschiedenis van de stad... Het vuur woedde op de tweede en derde verdieping van het wooncomplex. Maar de rook verspreidde zich over het hele gebouw. Slachtoffers zijn gevonden in elk trappenhuis op elke verdieping, zegt de brandweer. Het dodental na een ongeluk gisteren op een stuwmeer in Brazilië is opgelopen naar tien. Duikers hebben vandaag nog drie lichamen geborgen. De slachtoffers zaten in een bootje toen een stuk van een rots afbrak en op hen terechtkwam. Het waren allemaal toeristen. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt er raakten ook zo'n 30 mensen gewond. Mogelijk was de rots verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië veel heeft geregend. Vanaf morgenavond rijden er vanaf half zeven minder treinen op tien trajecten. De NS heeft besloten eerder met de avonddienstregeling te beginnen... omdat de treinen leger zijn vanwege de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om de trajecten Den Haag-Amsterdam, Leiden-Utrecht en Arnhem-Rotterdam. Er gaan vier extra schaatsers mee naar de Olympische Winterspelen in Peking... voor het geval er corona uitbreekt in de ploeg. Dat heeft de schaatsbond KNSB bekendgemaakt. De selectie, die op 26 januari afreist naar China... bestaat nu uit negen mannen en negen vrouwen. Daar komen twee mannen en twee vrouwen als reserve bij. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog... al kan er aan de westkuts, westkust nog een bui vallen... Er kan wat mist of nevel ontstaan en de temperatuur zakt in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen rustig winterweer. Eerst nog wat grijs, maar later breekt af en toe de zon door bij een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug bij Pixel Radio Show 1472 hier op ZFM. CFM wordt het ook wel genoemd. Eens even kijken. We gaan beginnen met muziek van Rodrigo Rodriguez. En hij heeft een nieuw album gemaakt, Zen Garden. En dan is het Meditation Music voor Shakuhachi en Koto. Dat zijn twee Japanse instrumenten. shakuhachi, fluit en koto. Uh, dat weet ik even niet meer. Ik dacht een soort uh, gitaarachtig iets. Uh, snaren instrument. In ieder geval op pixelradio.info Daar vind je de website van Rodrigo. De Bandcamp page, zoals dat wordt genoemd. En uh, nou, dan uh, kom je er vanzelf wel achter. Eens even kijken: twee nieuwe albums. Oh ja, ook dat zijn is ook een goede bekende voor ons. Trini Opsal. Dat is een dame uit Scandinavië. En zij maakt met haar uh, harp... Uh, The Moon Stays Bright. Nou, daar gaan we natuurlijk ook weer van genieten. Dan Booty Heart van Met Love Rules. En uh, dan weer een Nederlander. Maurice Hirschhout. Met Live After Live. En zo kabbelt het uur vanzelf verder. En we sluiten af met weer een oud werkje. En dan gaan we toch echt wel weer 10, 12 jaar terug. Met Zen Moon van De Nebule. En dat kan je wel weer terugvinden op Spotify. Ja, Spotify is, ook, is trouwens ook heel veel muziek te vinden. Ja. Goed. Piezelradio.info, de playlist en de muziek van deze radioshow. Je kan het er allemaal weer uh, beluisteren en lezen. Heel veel luisterplezier. Crystal Verart. thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bit.ly.com slash cmuse.